Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 17 augustus 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar i ask apenstaartje Bartimeus.nl. Wilt u deelnemen aan het vragenuur? Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartiméus.nl/schuine-streep I-ask. Oké, okay, welkom. Dit is het Bartimé's Vragenuur... Um, voor iPhone, iPod en het hele spul... van 17 augustus 2012. Um, wat ik al schreef in de area... Het is altijd even zoeken naar, uh, naar appjes en aan het begin van de week denk ik van ah, dat wordt echt helemaal niks meer, en, er komen gewoon geen nieuwe apps en dan ga je weer wat rondsnuffelen en dan vind je toch weer heel aardige dingen wat gaan we vandaag doen eerst de vragen uit iask uh, e als die er zijn uh, ik heb niet net nog even de mail gecheckt want dat wilde me niet tijdens het starten van mijn pc dus misschien dat Tom daar nog wat gezien heeft dan ga ik een stukje doen over een appje die heet Quickbutton daar kun je van allerlei leuke dingen direct vanuit je bureaublad doen. Ik had hem eigenlijk uh, gezocht vanwege allerlei dingen of je ook de instellingen in kon springen, maar dat kan sinds iOS 5.1 gewoon echt niet meer. Dus die Bluetooth aan, uit, appjes en zo, die doen het gewoon niet meer. Dat is wel jammer, want dat zou je een hoop werk kunnen schelen als je direct bijvoorbeeld naar toegankelijkheid kon springen. Maar er zijn wel andere leuke dingen die je mee kunt. Dan hebben we een appje. Uh, nee, dan komt Tom met een stuk over List Recorder, de puntjes op de i. Dan ga ik een stukje doen over Nederlandse apps. Dat is een zoekding waar Nederlandstalige apps uitkomen. In allerlei vormen, maten, soorten en sorteercriteria. De stemwijzer had ik bedacht. Die is natuurlijk wel grappig in deze verkiezingstijd. En het programmaatje Chirp. Om um, foto's en aantekeningen of links met een audiogepiep over te schieten naar een aantal andere iPhones die luisteren. Oké, okay, we krijgen dan eerst eerste vraag uit iAsk. E ik heb niks gezien. Nog even een vraag aan Tom. Ben jij toevallig wat tegengekomen, Tom? Nee, ik heb net ook nog gekeken en niks gevonden. Uh, trouwens, uh, jij hebt het over stemwijzer, maar volgens mij moet het kieswijzer zijn. Maar uh, ik zag al dat Bruno dat, uh, dat, die dat... Of was dat Paul? Ja, die was er allemaal bezig geweest in het forum. Uh, als dat appje toegankelijk is, is dat wel heel erg interessant. Want ik begreep net uh, dat de, er weer problemen zijn met de websites. Dus als uh, het appje uh, wel helemaal toegankelijk is, kieswijzer, dan uh, we zullen we daar, kunnen we daar alleen maar blij zijn. Maar uh, bedoelde jij nou echt kieswijzer of bedoelde jij nou stemwijzer? Want ze zijn er volgens mij allebei, als ik het goed heb. Ik bedoelde stemwijzer, want die was gratis. En kieswijzer heb ik niet bekeken. Ik zag inderdaad ook de verwarring in de... ...in de area, dat heet toch echt stemwijzer... ...of ben ik helemaal dol geworden, dat kan ook nog hoor. Ja, hij heet echt stemwijzer... ...waar het hier over gaat. En mochten mensen dat graag willen... ...dan kunnen we kieswijzer er ook nog wel even bij pakken... ...maar ik heb nu naar de stemwijzer gekeken. En hij is... Uh, ...ja, volgens mij behoorlijk toegankelijk. Geen vragen via e -ops. ...dat is de eerste keer trouwens... ...misschien zijn er gewoon geen vragen meer... Dan ga ik verder met het, uh, het stukje over QuickButton. Ik heb deze keer mijn iPhone eens een keer op tijd harder gezet en de goede stem geactiveerd. Het klinkt hier wat schel. Ik zal de volgende keer boekjes mee willen nemen, kijken of dat een beetje beter wordt. Maar die ben ik gewoon in Utrecht vergeten. Nederlands Quickbutton. QuickButton. Het doel van QuickButton is om uh, acties te kunnen regelen direct vanaf je. Ja zeg mijn maar, bureaublad, vanaf je beginscherm. Uh, er zijn wel wat stappen voor nodig om dat te doen, maar dan heb je ook wat. Ik tik hem dubbel en ga even het voorscherm bekijken. Of het hoofdscherm, het eerste scherm wat binnenkomt. Hier linksboven in een knop die om te beginnen alleen maar knop heet. Dat is het enige wat hij te melden heeft: dat die quickbutton versie 2.1.5 is. Als ik daar naar rechts toe veeg, dan kan ik een titel invullen. Daar heb ik vervolgens een andere knop waar ik. Dat was om de titel weer leeg te maken, geloof ik, uit mijn hoofd. Daar kun je een contact van de kaart afplukken. Dat is voor ons nooit erg praktisch. Grijs. Die doet nog niks. Geselecteerd. Uh, celcontact. Daar kun je aangeven wat voor soort je ding wil doen. Wat voor soort ding je wil doen. En een celcontact dat is een mobiel nummer. Dus dat vindt hij de... Uh, dus dat je iemands mobiele nummer um, direct vanaf je bureaublad wil kunnen kiezen. Uh, cell phone dat is een ander mobiel nummer. Dus dan kun je twee nummers kiezen. Cell De cel SMS. Cell phone. Ik geloof dat. Ik... Geselecteerd. Cell contact. Nee, cell, sorry, celcontact is dat je um, in het contactblad terechtkomt van iemand en dat je daar nog kunt kiezen. Cell phone. En cell phone is een rechtstreeks telefoonnummer. Cel SMS. SMS dat is een smsje aan een bepaald persoon. Nou, dat is voor een e-mail aan een bepaald persoon. Cell web, dat is een bepaalde webpagina die je direct kunt starten. Cell protocol. Uh, protocol, dat is voor heel ingewikkelde dingen die ik ook niet begrijp. Ik weet gewoon echt niet wat ze daarmee willen. Ik denk dat je daar ook FTP-sessies en dat soort zaken mee kunt starten. Of dit soort TC-conference uh, streaming dingen meteen kunt uh, laten starten vanaf je bureaublad. Daar heb ik een kiescontact. Dan komt er een beschrijving van het icoon wat het gaat worden op je bureaublad. Of je er eentje wil ja of nee. Hoe de rand eruit moet gaan zien, die kun je dikker maken of dunner maken met een kleiner dan en een groter dan knop. Kleiner dan. Groter dan. grijs. En de create quick button die is nu grijs omdat ik nog niks heb ingevuld. En dat is het grote scherm of het voorscherm. Als ik euh, bijvoorbeeld mezelf wil invullen, ga ik terug naar de titel, die doe ik dubbeltikken. En ik maak daar even test van. Ik zoek hem er even op met mijn vinger. Ik ga naar rechts vegen. Ik laat hem op celcontact staan. Cel van. Knop. Cel... Andere mogelijkheden vegen even door. Cel... Cel... Cel... Cel Kies, contact. Kies contact. Die doe ik dubbel tikken. Even kijken waar ik ergens land in mijn... Oh ja, die kiescontact moet je twee keer dubbeltikken. Ik heb geen flauw idee waarom. Misschien dat er visueel iets gebeurt wat ik mis. Daar ga ik met de tabelindex dubbeltikken en vasthouden naar de V. Nou, dan moet ik even een stukje terug. Dus V naar... Druk velden van de. Die doe ik dubbel tikken. Dan kom ik weer in het scherm terug van Quickbutton. Button. van de tekstveld. Nu heeft hij de titel heeft hij, uh, om zeep geholpen, dus die had ik net zo goed open kunnen laten. Neem ik op dat dus Dat hoeft niet meer. Nou, het is nog steeds een celcontact. Ik ga deze rijtje weer even doorvegen. Die kiescontact heb ik gehad. Ik veeg door, dan krijg je dat verhaal over die icoon of die aan of uit moet. Die laat ik gewoon standaard staan. En ik zeg: Creëer Quick Button. Door hem te dubbeltikken. Dan wordt uh, Safari gestart. Safari. En die loopt even een paar keer heen en weer te piepen. Instruction IMG. IMG. Daar zegt hij instruction. Zet in beginscherm. En dat, de instructie is daar zetten in beginscherm. Nou, Dat zetten in beginscherm doe je via de hulpapps knop. Die zit midden boven je thuistoets, Die doe ik dubbeltikken. Voeg bladwijzer toe. Ik kan hem hier als bladwijzer zetten. Nou, dat lijkt me niet zo zinnig. Voeg toe een ik kan hem aan de leeslijst toevoegen. Dat wil ik ook al niet. Zet beginscherm. En zet in beginscherm. Dat wil ik wel. Die doe ik dubbeltikken. Nadenken. Text text. Textveld. Bedankt. V. Waarom die daar Derkvelde V en niet Derkvelde Van dat helemaal overneemt, dat weet ik niet. Nou, ik laat het nu even zo, maar ik zou er ook Dirkveld. Van kunnen maken, uiteraard. Uh, wat bij dit soort schermen een beetje raar is, is dat je. Nou deze heeft ze dan toevallig niet, maar heel veel van dit soort schermen hebben een greetknop rechts onderin. En iets van een bewaarknop of zo die, of de greetknop doet helemaal niks, alleen maar je toetsenbord weghalen. Of de greetknop en de bewaarknop hebben dezelfde functie. Spazie. Ik er wordt een aan de toegevoegd zodat ik snel toegang tot deze website. Er wordt een text. Text ik geef even naar links. naar de voeg toe knop. Die doe ik tikken. En ook daar moet je over, over nadenken. En nu zit ik op een ander scherm waar list, wat begint met lichtrecorder. Ik pak telefoon links onderin. 5, v. En daar heb ik een Derkvelde V-icoon. En als ik dat dubbeltik. Dan kom ik direct met mijn kaartje naar voren als het goed is. Dus je kunt op deze manier kun je uh, van allerlei soorten informatie met één knop op je thuis zetten. En dat werkt dus ook met e-mailtjes, sms'jes of mobiele nummers. Nou, dit was het verhaaltje wat mij betreft over Quickbutton. Er is nu tijd voor vragen. Ik wil alleen maar zeggen dat um, ik geloof dat bij eu 6 misschien wel weer komt dat je... Uh, ...die Bluetooth op en op of dingen kunt gaan gebruiken. En het kan nog wel, alleen ze hebben de app uit de App Store gehaald. Want ik heb hem en dat doet dus gewoon prima. Maar ze hebben hem uit de App Store gehaald omdat Apple dat niet wil. Ja, maar er zijn er ook algemenere apps zijn er, die dus van alles en nog wat kunnen instellen. Dan kun je ook uh, snelkoppelingen maken naar je wifi... ...en naar, uh, dat je direct het, het, het uh, spelen met toegankelijkheidsopties uh, inschiet... En ik weet niet, ben jij geupdate naar 5.1 uh, Alwin? Ja, maar Apple wil niet dat je rechtstreeks in die instellingen gaat robbelen. Dus al die apps halen ze op de App Store. Maar ze hebben ook geblokkeerd dat je die, die, die, die snelkoppelingen kunt maken naar die dingen. Dat is op zich wel jammer. En heb jij geruchten gehoord dat dat in 6.0 wel weer zou kunnen? Ja, ik weet niet meer waar, maar ik heb ergens gelezen. In ieder geval, of ze hoopten het, ze hoopten het trouwens ook. <laughs> of uh, sommige dingen zouden kunnen. Maar, ja, er zijn zoveel geruchten. Ik moet hem even rustig afwachten. Oké, okay, ik uh, wacht met jou mee af uh, nog een aantal weken. Hopelijk op 12 september dat uh, dat, dat spul uitkomt. Nog andere dingen? Nog andere vragen over uh, QuickButton. Ik heb er geen vragen over, maar ik heb wel een, een hele goede bluetooth app uh, gevonden die het uh, nog heel goed doet. En uh, ja, die heeft, ik weet niet meer precies van wie die is, maar hij heeft uh, in zijn naam, als je Bluetooth intypt in de App Store, dan heeft hij zo'n, uh, ja, hoe noem je dat nou, zo'n copyright tekentje achter zijn naam staan. En uh, die is het, en die werkt perfect. Dat druk je op en je hebt gelijk, je ziet gelijk in je statusbalk dat Bluetooth aan is. En uh, met het toetsenbordje gaat dat dan ook goed. Hey, dat is heel fraai. Kijk, daar heb je wat aan. Eh... Uh... Daar zal ik eens naar gaan zoeken, want dat is op zich wel makkelijk dat je je bluetooth gewoon snel aan en uit kon zetten. Ik dacht dat ze al die dingen wat Alwien uh, zei, inderdaad ruptiegloos uit de apps gesloopt hadden. Maar klaarblijkelijk niet. Oké. Okay. Um, gezien de tijd denk ik dat we dan nu verder gaan. En anders komen ze straks nog wel aan het eind bij vragen uit de chat met Tom het laatste stukje over listrecorder. Recorder. Oké, okay, daar ben ik dan. Het is mooi dat Alwien er is, want Alwien schreef volgens mij... In een mailtje een paar weken geleden dat je nu ook uh, uh, wat meer kon met uh, opnames eraan toevoegen en zo. Dat heb ik niet kunnen vinden. Dus Alwien, daar mag je straks even iets over roepen. Waar we waren blijven steken uh, was het, uh, het verplaatsen. Um, ik ga dus even weer de app in. 15:30. uur 30, hm, Dat is een beetje hard Telefoon. ik. Telefoon, kantoor, nog zachter. vijf apps. Reizen, navigatie, omroep, sociaal map, opnemen map, 4. Opnemen map, opnemen. ik had een lijst gemaakt. Box, vocal listerie, garage, listerie, recorder. garage band, ja. Listerie, recorder. boodschappen, uitgangspunt, lijstje boodschappen, ehm, boodschappen, um. boodschappen. koptekst, wijzig, knop, 1. Boodschap 1, 2, goed, oké, okay. okay. ik heb dus een aantal. Boodschap 5, neem nieuw item op, knop. Oké, okay, ik uh, ga onderin staan en ik neem even een nieuw item op. Ik dubbeltik. Pauze. knop. Boodschap 3,5. en een half. Boodschap. Boodschap drie Zes. en een half. Je hoort ook meteen, ik gebruik dus niet de dubbeltik, uh, maar meteen uh, uh, de scrubbeweging. En dan stop je de opname en je komt meteen weer terug in je, in je lijst, in je scherm. Dus niet in het scherm, als je dubbeltikt kom je in het scherm... Waarbij je uh, de opname kunt stoppen of verder kunt gaan met opnemen. Of hem afspelen. Uh, als je dus even snel uh, iets wil opnemen, is dat scrubben echt een uitkomst. Boodschap 5. Ja. Boodschap 3,5. Nou, ik wil 3,5 tussen 3 en 4 zetten. Wat ik nu ga doen is... Hier. Boodschap 4. Boodschap 3. deze lijst wordt dus um, die status in... in de, de handmatige sorteermethode, dat betekent dat, dat uh, waar je staat, daar voegt hij een, uh, een memo in als je gaat opnemen. Even kijken, ik sta dus B nu drie. Ik Wat ga dus drie, nu even naar 4, 5, 6. 3 drie en een half. Drie en een half. Die ga ik selecteren. Dat kun je dus op twee manieren doen. Je kunt uh, bovenin de wijzigknop tikken. En dan naar de, uh, het item wat je wil checken toevegen. Wat je ook kunt doen in dit hoofdscherm blijven. Dubbel tikken, vasthouden en naar rechts trekken. Dat ga ik nu doen met de... Hoe heette die ook alweer? Neem nieuw item op. Deze? Yes. Boodschap 3,5. 3,5. Dan gaat hij aan. Dubbel tikken, vasthouden en naar rechts. Check. 6. En we horen dus keurig nieuw Lewis zeggen... 6. Je kan dat trouwens in de instellingen ook gewoon door je stem laten doen. Door de stem, uh, de voice-over stem. 6 is nu gecheckt. Nu ga ik beneden naar de, uh, de knoppenbalk. Neem nieuw voer uit op aangevinkt. Knop. En uh, daar staat de knop voer uit op aangevinkt. En uh, item 6 is aangevinkt. Attentie. Voer uit op aangevinkte items. Het aangevinkt te wissen. Vink alles uit. Knop vinkjes inverteren. Verplaats aangevinkte items. Verplaats aangevinkte items, dat doe ik. Boodschappen. Voer het op aangevinkt. Maar dan ben ik er nog niet. Nu ga ik de plek bepalen waar ik uh, deze wil hebben. En dat is natuurlijk tussen 3 en 4 in. Want het was boodschap 3,5. Boodschap 3. Nou, ik sta hier al. Dus de focus van de voiceover staat nu op boodschap 3. Nu ga ik weer naar de knoppenbalk. Lijstcommando's. En ik kies lijstcommando's. Attentie. Lijstcommando's, invoegen, knop. En daar kies ik voor invoegen. Attentie, invoegen, lege lijst, verplaatste items. Verplaatste knop. items. Boodschappen, in, lijstcommando's, knop. En als het goed is, is het nu gelukt. Dus ik ga Uitgang weer van boven naar beneden. Boodschappen, wijzig, knop. 1. Boodschap 1. 2. Boodschap 2. 3. Boodschap 3. 4. Boodschap 3 Alsjeblieft. En daar staat hij. Het is dus een beetje omslachtig omdat je het als het ware in twee stappen moet doen. Maar het werkt wel. Uh, ja, Dit is eigenlijk alles wat er nog verder over uh, ListRecorder valt te vertellen. Behalve dat ik nog steeds heel blij ben met het appje. En nu ik dit soort dingen heb ontdekt. Hij eigenlijk alleen nog maar uh, prettiger in het gebruik is. Ook als je hem als memo-recorder wil gebruiken. Ik geef de microfoon weer vrij. Je had inderdaad gelijk Tom. Het is een. Uh... Wel recht toe, recht aan verhaal, maar je moet het even een keer gezien hebben voordat je dit in één keer doet. Ik vind het als op zich wel een hele mooie app. Ik dacht ook dat die door, uh, door en voor visueel gehandicapt ontwikkeld was, maar ik wel eens een keer gelezen te hebben, door een Engels uh, stel, uh, Jij vroeg al wie nog wat toe te voegen over het... Uh, plakken van dingen voor of achter andere memos, klopt dat? Klopt, Alwinia had er iets over geschreven in een mail naar aanleiding van deze nieuwe versie. Uh, weet je nog wat dat was? Hoe dat zat? Ja, als, jij op een, als je iets opgenomen hebt, dan komt je in een rijtje te staan. 1, 2, 3, 4, 5, hè. gewoon de alle opnames bij elkaar. En klik je nou op, uh, ga, ga je op nummer 1 staan en je zegt op, je klikt op opnemen, dan zegt hij wil je het uh, voorvoegen. Achtervoegen? Of nog. In ieder geval kun je kiezen waar je, dat, waar je de nieuwe opname neerzet. Bij, bij een vorige opname. Dat is apart, want uh, zoals je net zag toen ik die opnameknop intikte, vraagt hij dat dus helemaal niet. Hij gaat gewoon opnemen. Het is wel zo dat uh, als je het hebt over het invoegen in een lijst. Uh, dat is dus eigenlijk gewoon een nieuwe opname invoegen. Hangt het van de sorteermethode die je kiest voor de lijst af, waar de nieuwe opname terecht komt. Nee, maar dat bedoel ik niet. Het is dus echt bij een opname. En dan zegt hij, audio bestaat al. Waar wil je de nieuwe, op, wil je de nieuwe opname ervoor of erachter zetten? Ja, dat, dat, uh, dat vraagt hij op het moment dat je dus, als ik hier in een, ik ga het even proberen. Ik heb de microfoon weer vastgezet. Ik pak even een bestaande opname. Instellingen. Knop 1. Boodschap 1. Als ik die gewoon dubbeltik, dan kom ik in een scherm. Speel af. Knop. Waar de boodschap staat. Boodschap de rugknop. Taak. Knop. Een taak? Aangemaakt. 17 augustus 2012 op 13:52. Neem op. Knop. Speel af. Knop. 0 seconden. Van 2 seconden. Itemtitel. Tekstveld. licht tekstveld. Geen doedatum. Geen doedatum. Ja, kunt... Speel af. Knop. Neem op. Ik Knop. pak dus nu de opnameknop. Attentie. Audio vervangen. Audio reeds opgenomen voor dit item. Audio reeds opgenomen voor dit item. Vervang. Knop. Annuleren. Dat is dus wat je uh, in de versie die wij nu hebben kunt. Je kunt uh, audio vervangen of annuleren. En uh, wat ik hier dus zie is niet een, uh, er aan vastplakken aan een bestaande opname. En dat is toch, dacht ik, wat jij bedoelt te zeggen. Klopt dat? Klopt. Ik zal even precies uitvogelen. wanneer. Ik heb het net nog gezien, maar dan kan ik het natuurlijk weer niet nog een keer reproduceren. J jij zag audio vervangen, maar als je dan veegt... Wat zegt hij ook nog voor of achter? Goed, wat ik dan probeer nu is om voor audio vervangen te kiezen. Aangemaakt. Neem op. Aangemaakt. Neem op. Knop. Kies ik voor audio? Ja, voor. Audio vervangen. Audio reeds opgenomen voor dit item. Vervang. Knop. Boodschappen. paus, Knop. Ja, nou, nu gaat hij hem dus gewoon vervangen. En um, ik tik even dubbel. Neem op. Dan ben ik weer terug. Uh, ja, in, in dat schermpje kom ik dus alleen maar tegen vervangen of annuleren en, en niet ergens uh, aan vastplakken. Dus uh, op de een of andere manier uh, gaat dat bij mij blijkbaar niet werken. Ik ga het doen en ik ga opschrijven hoe het zit. Want jij kiest vervangen en annuleren, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Uh, probeer eens de andere kant uit te vegen, of je dat, of je dat dan krijgt. Oké, okay, doen we. het oh, kabeltje is niet aangemaakt. Neem op. Aangemaakt. Neem op. Oké, okay, op. Ja, nu gaat hij gewoon door omdat ik nog steeds in dit schermpje zit. Dus ik moet even stoppen nu. Neem op. En ik moet hier even. Stop. Knop. De stopknop. En zo. Neem op. Knop. Aangemaakt. Neem op. Knop. Attentie. Audio vervangen. Audio. Audio reeds opgenomen voor dit item. Vervang. Knop. Annuleren. Nou. Vervang. Audio. Audio vervangen. Zoals je hoort heb ik maar twee knoppen. Een vervangen en een annuleren en meer is er in dat schermpje niet. Nou, ik zoek uit wanneer, want ik heb het net nog gezien. En dan, dan stop ik, doe ik het in e-ask of in het forum. Oké, okay, vol verwachting klopt ons hart. Dirk, voor jou de mic. Oké, okay, dankjewel. En uh, de mic van mijn kant gaat deze keer over een appje. Dat heet Nederlandse apps. Uh, meeste, voor de meeste van ons is het niet een probleem als apps Engels zijn... ...maar als er ook Nederlandse varianten zijn, is dat denk ik ook wel leuk. Ik doe het ding dubbeltikken. Moet ik even kijken wat zijn, starts, wat zijn startscherm ook alweer was. Ja, daar start hij mee. Het ding heeft een aantal tabbladen, populair, die zit links onderin. Nieuw. Categorieën. Dat is ook een leuke. En die ga ik even om te kijken wat daar onder zit. Ik kan daar zoeken. Nou, dan zijn we rond, dus heel veel spectaculair staat daar niet in. Alleen het zoeken is uh, wel heel leuk, want dan kun je gewoon op woorden zoeken in die apps. Ik ga even terug naar de populair. En die doe ik dubbeltikken. Dan heb ik een iPhone-knop. Dus dat zijn alleen iPhone-apps, denk ik. Wat daar het verschil is tussen alle en universal, weet ik niet. Uh, verder kun je dus zoeken speciaal op iPhone en iPad apps. Dat vind ik wel wat bijzonder dat je op een iPhone en iPad apps kunt zoeken. Maar zij vinden dat schijnbaar belangrijk. Ik annuleer hem even. iPhone. Top betaald. Top gratis. Top gratis. Ik weet eerlijk gezegd niet waar die twee knoppen voor dienen die daarnaast zitten. 1 euro 59 cent een van de GPS-programma. Waar ik zeker nog een keer naar wil kijken. 1 euro en 59 cent regenhouding. 2 euro en cent. Treffen controles in de Netherlands. 0 euro en 79 cent. Direvis 2012. 2 euro en cent. Letterschool En zo krijg je dus een, uh, een rijtje van apps die uh, populair zijn. Geselecteerd. Welke nog ook nog grappig is, is het kortingen tapblad. Hebben. En als je bijvoorbeeld bij zo'n nieuw tabblad kijkt, dat verbaast mij nog. Dan heb ik nieuw. Oh, bezig met laden. Heb ik wel internet hier? Dat denkt hij wel. Ja, als ik hier langsveeg... Dan heb ik dus. Die is van de zeventiende. Die ook. Nog een 1 zeventiende. 17, 17, dus, 17, Er zijn dus alleen vandaag al voor de zeventiende al een stuk of zes <coughs> Nederlandstalige apps uitgekomen. Waarmee ik wil zeggen dat er gewoon heel veel uitkomt, wat mij betreft. Ik denk dat er nog een, een veelheid aan Engelse apps uitkomt. En een veelheid dat zal het. het Misschien wel tienvoudiger tienvoudige zijn wat, uh, wat in de app store neergegooid wordt op een dag. Als ik zo'n appje kies... 17, 08, 12 onderwijs, 0 cent, voor en even kijken wat... Wie wat me... populair ga ik even naar dat... GPS Navigation 2 heeft welkeurig een Engelse naam. GPS Navigation 2 scopper. PNL. GPS Navigation 29AMBTN. Knop. GPS Navigation 2 scopper. PNL. Navigatie. GPS Navigation 2 is op dit. Wat, Wat is nieuw in deze versie? Piers Koper Pagina 1 van 5. Delen. Knop. Je kunt hier delen. Kijk in App Store en je kunt meer apps van hun bekijken. Dus dit is weer een keer een wat andere manier om, uh, om apps te zoeken. En die zal ik ook vast zeker wel gaan gebruiken voor het vragenuur, denk ik. Nog andere vragen of opmerkingen hierover? Nou, hoe heet die precies? Nederlandse app aan elkaar geschreven? Of Nederlandse apps of zoiets? Of hoe heet dat ding? Ik zal even exact voor je kijken. Ik dacht Nederlandse apps. Nederlandse apps met een spatie ertussen. Wat ik hier. Ik weet niet of ik dat met deze had, maar ik heb het wel vaker in de App Store dat als je normaal gesproken iets typt van, van Nederlands, dus waar het mee begint, of Neder, dat hij dan daaronder een lijstje gaat maken wat allemaal matcht met die titel en dat dan de app die ik zoek er niet uitkomt. En als ik dan helemaal Nederlandse spatie apps type, dat hij dan zoiets heeft van: Oh, die bedoel je, nou kan ik hem wel vinden. Maar dat was dus de titel van het gekke ding. Ik heb er nog meer. Ik heb ook nog apps.nl. En die, volgens wat ik zo van jou hoor, werkt die gewoon precies hetzelfde. Maar dan heb je een knopje taak. En uh, als je daarop klikt, op die taak, dan kun je naar de apps door om te halen. Het ziet er iets anders uit, maar de apps zullen wel hetzelfde zijn. Ik neem aan dat dit op zich niet een... Uh... Extreem moeilijk kunstje is wat ze doen. Maar het is wel leuk dat je gewoon op een taal apps kunt zoeken. Die andere ken ik ook inderdaad. Ja, die, volgens mij doen ze hetzelfde of zijn ze door dezelfde mensen gemaakt. Want ze werken ongeveer gelijk. Zijn die dingen gratis? Die quickbutton is 79 cent uit mijn hoofd. En deze is gratis. Nog meer vragen? Ik heb het gevonden met de recorder. Zal ik het nog nu laten horen of straks dat mag, wat mij betreft, nu. Dat kan er wel tussendoor, en anders ga ik daarna door met het verhaal. Moet ik die mic ook weer vast? Alt-L van Leo. Nou, ik ga eens even kijken hoor, of me dat lukt. Ehm, um, um, even kijken. Ik heb ze gesorteerd van de laatste die staat, die heeft nummer 1 gekregen. Dus nummer 1. Doorzak 1, 2, 3, 4. Ik klik erop. Op, speel af. De speel op, neem op. Aan de reeds opgenomen voor dit item. Ik veeg naar rechts. Vervang. Aansluitend opnemen. Aansluitend opnemen. Voorvoegsel. Annuleren. Nou jij weer, Tom. Nou, breekt me klomp. Ik neem aan dat we dezelfde versies hebben, want er is geen nieuwe versie. Um, in welke, jij zit nu in een lijst te werken. Hoe, hoe is die lijst gesorteerd? Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben? Het lijkt me eerlijk gezegd niet, want het gaat gewoon op een uh, over een losstaand item. Nee, ik heb geen lijst gemaakt. Het zijn allemaal gewoon losse dingetjes bij elkaar. Het is niet een boodschappenlijst van... Uh, ...waarbij ik een, onder een item een ander item en weer een ander item ondergehaar onder heb. Het zijn allemaal losse opnames. Ja, oké, okay, maar dat, dat wordt ook gezien als een lijst. Maar uh, het is goed, ik, ik, ga, uh, ik ga dat verder uitzoeken... ...want je snapt wel, dit gaat mij niet loslaten. Hè? Dit moet ik kunnen vinden. Oké, okay. dan ga ik verder met de app stemwijzer. stemwijzer. Stemwijzer. Ik doe hem. Oh, stil. Ik doe hem dubbeltikken. Start stemwijzer. Ik krijg er een start stemwijzer knop. Ik. Ik denk dat er reclame hiervoor op staat. Of ik, ik weet niet wat hierop staat op dit scherm. Maar wat mij betreft is dit qua voice-over oog vanuit voice-over nou, voice standpunt gezien onzinnig. ik moet nog dubbel tikken en dan kom ik bij de eerste vraag. De eerste stelling bedoel ik. Er zit een home button op, die gaat terug naar het vorige scherm. Dus naar dat startstembijse scherm. Als ik naar rechts veeg. Ik ben het hier niet mee eens, bijvoorbeeld. En dan moet hij meteen naar de volgende stelling gaan: 2 van En dan komt hier de volgende uitspraak. De volgende stelling: alle Nederland moet gericht. Nou, tot. Dat... Kan ik het wel of niet mee eens zijn? Daar gaat het nu even niet om. Er is een uh, knop Partijtoelichting, waarbij je van iedere partij kunt zien wat die uh, daarvan vindt. Als ik hem dubbeltik, dan valt er een soort scherm overheen. Maar onderaan zijn die andere knoppen ook nog beschikbaar. Maar of die echt visueel ook nog zichtbaar en bruikbaar zijn, dat weet ik niet. Ik ga nu van boven naar beneden rustig met een vinger tot ik iets hoor wat geen statusbalk meer is. Zij jij sneller dan. waar de volgorde hier van uh, hoe deze volgorde bepaald wordt we gaan eens bij GroenLinks kijken wat hij ervan vindt dat verhaal. Je kan hier gewoon doorvegen. En die meteen dubbeltikken. En ik tik even met twee vingers nu om dat niet verder te horen. Als ik nu uh, doorveeg naar onderen, naar rechts vegen... Er zijn heel veel partijen. Anti-Europa-partijen. 2. Dus hier heb ik nog stelling 2 onder staan. Als ik nu op een oneens doe, terwijl die partijtoelichting nog open staat. dan gaat hij volgens mij niet verder. Blijft hij gewoon op stelling 2 van 30 staan? Uh, dit vind ik minder toegankelijk. Normaal gesproken moet je deze knoppen grijs maken als ze niet functioneel zijn. De manier om hier verder te gaan is dat je de handtoets pakt linksbovenin en daar nog een keer naar links veegt. Oh. En nu veeg ik een keer naar links. Daar heb je een close X. Zeg het maar. Als je deze dubbeltikt... Gaat het uh, scherm over de partijstandpunten dicht? En als ik nu zeg, uh, ik dubbeltik de eens knop, dan ben ik nu bij stelling 3 van nou 30. Dan moet ik even naar een heleboel keren op dat ik Dat kost even tijd, maar dan. Ik kan niet anders door het scherm heen. Dus nu klik ik alle stellingen gewoon even door dat ik het ermee oneens ben. Zeg hoe ver ik gekomen ben inmiddels. Oh, kijk dat gaat goed. Die stellingen mag je verder zelf bekijken. Nu zijn we die dertig stellingen door, denk ik. Dertig van dertig. Ja. Nu ga ik weer van bovenaf het scherm opzoeken. Eén of drie plaats. Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt. Antwoord: tweede kamerleden. Nu komen er dus het hele rij het hele hele rijtje aan stellingen komen langs en hier kan ik aangeven welke ik extra belangrijk vind. Um, wat mij niet helemaal duidelijk is, is of deze nu aan of uitstaan. Volgens mij staan ze aan. Maar ik las van de week ook ergens in de area dat iemand dacht dat ze uit... Uh, sorry, volgens mij staan ze uit. Maar ik las van de week ook in de area dat iemand dacht dat ze aan stonden. Ik ga er even vanuit dat ze aanstaan staan. Dat ze uitstaan. Hè, hè, en dat ik ze nu met dubbeltikken aanzet. WW uitkering. WW uitkering. Die zet ik ook aan. Nu ga ik onderin kijken. Vorige 30 van 30. Nu heb ik dus nog steeds die vorige 30 van 30. Vorige, button. Maar ik heb nu ook een verder button knop gekregen. Hier ga ik verder. Nee, de die nemen het resultaat. Ik ga er ook vanuit gezien de vraag dat deze uitstaan. Dus dat ik de. Ja, zoek zoeken. Goed. Die wil ik graag mee, dus die tik ik dubbel. PVDA. Uiteraard ook. En die ook. En dan heb ik hier onderin weer een verder knop. En nu kom ik op de... SP label en het is jammer dat deze labels niet toegankelijk zijn, want er zal wel een percentage staan. Partij voor de dieren. Label. Als ik die, uh, dit is dus de volgorde van de partijen die mijn voorkeur zouden moeten hebben. Als ik deze dubbel tik of één van deze partijen dubbel tik. 50 plus. Label. Partij voor de dieren. Label. Label. Partij voor de dieren. Label. Of Was het niet hier? De Die uitleg kreeg nog een keer. Nee, klaar blijkt het niet. Nee, je kunt hier het resultaat delen. Ik dacht dat je hier nog andere uitgebreidere standpunten van de partijen kon bekijken, maar dat is niet waar. Dit was wat ik te melden had over de stemwijzer. Ik weet niet of andere mensen nog leuke dingen gezien hebben. Hij is dus niet... Uh, 100% toegankelijk. Uh, ik zal ook nog naar de kieswijzer kijken of die verder komt, maar wat mij betreft is, is die wel uh, behoorlijk toegankelijk. Tijd voor vragen, opmerkingen. Oké, okay. <coughs> dan ga ik verder met de volgende: En de volgende is dus: sure. Ik weet nog steeds niet hoe serieus ik dit moet nemen. Uh, ik heb dit geprobeerd met een uh, andere iPad en meestal pakt hij hem. Ik uh, vind het wel grappig. Het idee van Chirp is dat je uh, een foto, een link of een korte notitie of een uh, link in een dropbox of iets dergelijks kunt delen met mensen die in dezelfde ruimte zijn. En dat delen doe je niet via bluetooth, maar dat doe je via audio aan de andere mensen die ook Chirp aan hebben staan. Ook Chirp heeft wat ongelabelde knoppen die uh, volgens mijn dokter, dochter voor niks gebruikt worden. Of om andere knoppen op zijn plek te houden, daar gebruiken ze soms ook knoppen voor, dat is wel een beetje jammer. Maar het idee is wel grappig en het is eens dus een keer wat anders dan uh, netwerkgedoe. Oké. Okay. Je kunt... Uh, dit zou koppelen met zowel Facebook als Twitter. Om dingen ook nog extra te kunnen versturen. En dat al je vriendjes zien. Dat Twitter sign-in. Maar dat hele multimedia verhaal dat gaan we gewoon een keer los doen. Hij zegt daar av.com. Eén dag geleden. En die komt vanaf mijn iPhone. Dus dat was gewoon een testje wat ik gedaan heb. Dit chirpding heeft ook tabbladen. Het linker tabblad. Uh, die zou ik wel moeten labelen, maar dit is de. Die ik dubbel tegen. Roba. info. info. Ja, toch? Volume. Hits. Taal. Tekens. Door tekens. Half letter M. I. Spatie. Half letter O. F. I. F. E. Oh, my profile. Hey. My pro. Ja, my profile. Daar kun je uh, inlogzaken instellen. Zie je blog? Knop. Half letter C. H. I. B. De chirp blog. Daar kun je ervaringen delen over Chirp. Feedback. Feedback. Followers. Followers. Dus hij heeft verder niets in te stellen op dit tabblad. No. Add a link. No. Add a link. Nou, we pakken add a note. Dat is het kortste. Die doe ik dubbeltikken. Dan krijg ik een leeg tekstveld... Maar ik maar weer test testen in dit geval. Jeter. Dan ga ik weer terug naar boven. Dan heb ik het. Dat is een tekstveld. Rechtsbovenin heb ik een dun knop. En nu heb ik boven mijn thuistoets de chirp knop zitten. Die doe ik dubbel tikken. En dat zou ik eigenlijk met de voice over uit moeten doen. Dus nu, ik weet niet of dat door de voice chat te horen is. Ik hoor dus nu een ja, soort mossenachtig gepiept met van verschillende lengten en uh, verschillende hoogtes. En hard en zacht. En dat zou dus dan deze boodschap, of nee, dat kan deze boodschap testen overbrengen naar uh, een andere Chirp applicatie. Dus op die manier kun je inderdaad in een uh, vergadering of in een overleg uh, toch wel heel snel linkjes delen. Er zijn ook honderdduizend andere applicaties die dit kunnen, maar ik vond deze grappig omdat ze het via audio doen. Tijd voor vragen. Ja Dirk, uh, ik vind die Chirp, ik ben daar een redelijke grote fan van. En uh, ik, vind, ik vind het een prachtige app. En ik zou zeggen, uh, uh, in de tijd van Hobbyscope... Toen kregen we ook, ik heb het ook gelezen, ook van die IPS. Misschien zou het handig zijn, als je het over een bepaalde app hebt, dat je daar in de podcast zo'n chirp introduceert. Dan, dat zou willen zeggen van mensen die naar de podcast luisteren en hun chirp opzetten, dat ze dan direct de juiste app kunnen opstarten, waarover, ja, waarover op het op dat moment gaat. Ik ga het in ieder geval heel vaak gebruiken want uh, het is handig je moet niks meer intippen en iedereen heeft direct de juiste app dus uh, nee ik ben in ieder geval een grote favoriet van hey, uh, Hoi Daniel, heb je dat al geprobeerd? Want ik heb, inderdaad had ik net mijn chirp aan om te kijken of dat werkte of dat als het echt over geluid gaat dan maakt het dus niet uit of je in dezelfde ruimte zit dus ik had mijn chirp erbij en hij liet hem chirpen, chirpen en uh, ik hoorde dus niks, of tenminste er kwam niks binnen dus, ik ben benieuwd of het echt werkt. Ja, het werkt zeker wel echt, maar het werkt niet uh, door deze podcast heen, denk ik. Ik denk dat de tonen te hoog zijn of, uh, of te zacht. Maar als bijvoorbeeld Tom die zijn um, iPhone rechtstreeks aangesloten heeft, dat doet het misschien dat je dan beter effect hebt. Maar het, het, zij beweren dat het echt in ruimtes werkt en niet dat het uh, uh, over dit soort podcastkanalen kan werken. Weet jij dat, Daniel? Ah, ik had gehoopt dat je er eentje, ja, ik, ik stond al klaar, alles, al, ik had hier alles al klaar gezegd, dus ik hoop dat hij er nu eentje laat horen om, te zien, uh, om, om het even te proberen. Dus uh, als, er, als je wilt kan je er nu eentje, ik zet het klaar, het staat hier zo op. Uh, 628 ik zit op cluster. en uh, als je wil, als je, uh, kunnen we dat nu testen, want bij mij staat hij klaar, uh, en mag je proberen. Ik weet niet of dit echt zo werkt, ik ga dat proberen. Ik zal hem er vlakbij houden. Zes, van drie. Attentie. Het zomert toolship. tolstip. Take a picture. Het zomerkamer errol. Het aanhoudt. Knop. En de nood? Ik zal mijn naam net even vereeuwigen. Dan zeg ik dan... Max zal ik, ik zal zeker de, de voice... Nee, hey, waarom is die nou grijs? Ik zet even de stem uit. Komt hij nog een keer? Nou, ik ben benieuwd of daar wat uh, overgekomen is. Hij doet het met live apps wel die in de buurt zijn. Ja, ik zei al, ik had het net al geprobeerd en dat was ik ook, wat ik eigenlijk ook al zei, het lukte niet. Maar ik ben benieuwd of Daniel het wel is gelukt. Nee, het klonk een beetje overstuurd, uh, dat is een van de redenen denk ik. Maar in ieder geval moest je het al podcastjes plakken, het zou ideaal zijn. Ik, vind, uh, ik heb het getest en ik ben enthousiast, ik kan er niks aan doen het is ook handig als je nu bijvoorbeeld uh, dat je zegt van kijk ik zet mijn uh, favoriete appjes erin en je bent bij vrienden en uh, je wilt ze even vlug doorgeven dan hoeft niemand nog iets in te tippen dan dan shirp uh, je even en dan uh, ben je met tien. Hè? Ik ben bij vrienden, hè? een bijeenkomst. En uh, ja, je, wilt, je wilt bijvoorbeeld jullie geven les en jullie hebben het over een app. Dan kun je via die chirp eigenlijk uh, heel vlug delen. En bij mij werkt het, maar niet via, nee je hebt gelijk, niet via deze. Dat heeft ongetwijfeld met de frequentiekarakteristiek te maken van, uh, van de, de manier waarop uh, deze signalen worden doorgestuurd. Je hoort het ook al aan de stemmen, al het hoog gaat er al uit tussen alle bijtonen vervallen. Uh, het kan, je, je zou ook inderdaad, je zou eens moeten kijken of dat werkt in de podcast. Uh, dat zal dan ook samenhangen met de, de bitrate die we gebruiken. Want ook die bepaalt weer de frequentiekarakteristiek. Ja, ik denk dat je een hele hoge uh, frequentie, uh, hele hoge bitrate zult moeten gebruiken om dit soort dingen te realiseren. hoor. Dan moet je bijna denk ik uh, uh, 44k gaan gebruiken dat je, dat je uh, CD-kwaliteit mono uh, doet of iets dergelijks. Maar ik vond het een innovatief ding. En uh, uh, ik denk dat dit soort technologieën uh, wel van alles en nog wat gaat doen op den duur. Dus ik ben dat zeker met Daniel eens. Uh, hoe heette die app ook alweer precies? Chirp? Uh, C-H-I-R-P. En... Het is de bovenste, geloof ik, in de App Store. Ik weet niet uit mijn hoofd meer hoe de maker heet van deze Chirp-app. Dat vind ik wel een nadeeltje van de Apple-ding, van de iPhone. Is dat je kunt geen eigenschappen opvragen van zo'n Chirp-app. Van hoe heet jij en wie ben jij? Dat zal wel in de over-chirp staan of zo, denk ik. Wat? Ja, maar je zou bijvoorbeeld op het einde van, van de podcast de chirpjes erbij plakken eigenlijk. Uh, dan ben je zeker dat iedereen tot op het einde luistert. Ja, jij bent van de marketing wat dat betreft. Ik denk, waarom doet mijn, mijn iPhone dan niet, maar de stem had ik uitgezet. Um, maar als je, als je de omschrijving bekijkt, Tom, van de... Uh, als je chirp in tikt, dan, uh, dan vind je wel, dus gewoon duidelijk wat, dat hij doet wat, uh, of dat hij belooft... Wat we hier net besproken hebben. Oké, okay, zijn er nog andere dingen die uh, van de week gepa gepasseerd zijn... Uh, die het vermelden waard zijn in uh, deze podcast? Nou, ik wil nog eens aandacht vragen voor Voidtekster. Heeft het iemand al geprobeerd? Die hebben we twee weken geleden gedaan, volgens mij. Oké, okay, ik moet er luisteren. Er is een update uitgekomen. En... Uh... En die is wat, weer wat beter toegankelijk. Ik heb met die man gecorrespondeerd en die, uh, die is bereid voor allerlei leuke, leuke aanpassingen. En ik, heb, ik ben nu aan het overleggen of de, uh, als je een term ingeeft en je gaat naar Wikipedia, dan krijg je de Engelse Wikipedia. En ik wil graag dat er een soort van lokalisatie in komt: dat je de uh, dingen krijgt in je eigen, in je eigen taal. En, maar hij gebruikt ook voor het vertalen, is echt hartstikke handig, want hij gebruikt de. Zoek vertaal ding van, uh, van Google, de Google vertaal app. Maar dit gaat gewoon veel eenvoudiger. En ja, is, ik, ben, ik vind het een leuk ding. Ik ben het zeker met je eens. Hoewel uh, mijn stemgeluid schijnt niet aan te sluiten bij de gemiddelde spraakherkenning. Dat is een, mijn handicap dan. <coughs> maar ik vind het absoluut een uh, ontzettend leuk ding. Dus mocht je daar nieuwe dingen over te melden hebben, dan uh, hoor ik ze uiteraard zeer graag. Oké. Okay. Je praat toch wel behoorlijk Nederlands? Daar ligt het niet aan. Ik heb geen idee. Dat komt bij mij meestal gewoon echt rommel uit, dat soort stemdingen. Misschien praat ik te snel of articuleer ik niet voldoende. Maar, nogmaals, het is een prachtige app. En heel veel simpeler dan veel andere. Nog iemand anders die wat leuks gevonden of te melden heeft? Ja, ik heb fantastisch nieuws. Uh, de Belgen gaan Blind Square vertalen, dus daar zijn we mee bezig. En uh, dus binnenkort mogen we Blind Square in het Nederlands verwachten. Dat is zeker goed nieuws, want dat was absoluut een, uh, uh, een nadeel ervan. Maar komt er ook een Nederlandse stem bij, uh, Daniel? Het zijn uh, stemmen die je moet bijkopen. Uh, ja, het zijn niet de a cappella stemmen, maar het zijn er, uh, de andere ik weet niet meer hoe dat hij noemt, maar die ga je er moeten bijkopen. Jammer, maar ja, kijk. Misschien komt er nog verandering in. Nou ja, als dat een redelijke prijs is, vind ik het niet zo erg, hoewel het een behoorlijk dure app is. Maar hij zou erg veel moeten kunnen. En inderdaad het feit dat de Nederlandse locaties met een Engelse stem worden uitgesproken, uh, zal voor veel mensen uh, dat niet makkelijker opmaken, denk ik. Dus ik ben erg benieuwd. Uh, heb je enige uh, idee wanneer die komt? Uh, ze zijn er nu al mee bezig, dus ze zijn nu al aan het vertalen. Dus uh, het is een kameraad van mij. Uh, maar misschien zullen, kunnen we die eens uitnodigen om erover te praten. Als hij dat wil, natuurlijk. <laughs> nee, het is uh, Geert Makelberg die, uh, die daarmee bezig is. En uh, ja, het is niet zo simpel om iets te vertalen. Uh, maar uh, ja, misschien gaan we een, een, een vertaalcel uh, oprichten. Omdat we daar dan toch wel blijkbaar zin in hebben. Ja, ik vind het altijd ontzettend leuk om uh, uh, ontwikkelaars of mensen die met apps bezig zijn in deze voice chat te krijgen. Dus als jij hem uh, kunt strikken voor ons, zeer graag. Of als je liever hebt dat wij hem zelf strikken, vind ik het ook prima. Dan moet je mij even een e-mailadres van hem mailen of een, eventueel een telefoonnummer als dat uh, mag. Ja, ik zal er zo over praten als ik hem zie. Misschien vanavond of zo. Oké, okay, dat is goed. Nee, nee, maar het is... Uh... Het schijnt dat die minder, minder precies is dan Sendero, eh, dan Ariadne, omdat eh, Ariadne gebruikt Google uh, Streets en uh, um, uh, books, uh, Blind Square gebruikt uh, Open Streets of zoiets. Dat is een van de redenen waarom dat die niet zo heel precies is als Ariadne, maar hij is wel fantastisch. Ja, en er zijn... Um er zitten iets van 2 miljard feiten in ofzo. 2 miljard locaties. Het is natuurlijk echt ontzettend veel. Dan zitten bij Google Maps natuurlijk ook verschrikkelijk veel koppelingen in. En dat gaat daar ook steeds meer worden. Um, wat ik ervan gelezen had, gelezen had gaf me erg hoog op van Blind Square. Dus ik uh, ga dat zeker proberen. Nog andere mensen die leuke dingen zijn tegengekomen in of buiten hun iPhone. Ja, uh, Roger hier uh, direct. Even een hele rare vraag. Maar ik ben nog niet zo'n gigantische uh, geoefende iPhone-gebruiker. Maar ik, uh, misschien kun jij dat even uitleggen wat je wilt. Uh, hoe kan ik een naam uh, um, laten spellen? Ik hoorde jou dat net uh, keurig doen met Nederlandse apps. Uh, de titel van de app. Ik heb het zelf ook al zitten proberen op mijn iPhone, maar ik krijg het niet voor elkaar. Um, wat je doet is de rotor draaien naar tekens... En dan verticaal vegen, van boven naar beneden. En als je van beneden naar boven veegt, dan spelt hij achterstevoren, zullen we maar zeggen. Dus dan gaat hij het woord weer terug. Uh, wil je woord voor woord uh, uh, laten voorlezen, dan draai je de rotor naar woorden. En als je dan van boven naar beneden veegt, dan leest hij dus woord voor woord de laatste zin voor die uh, al eerder door de VoiceOver is voorgelezen. Je bent geweldig. Ik ga het uh, direct proberen. Bedankt. Ja, ik had uh, ook nog één klein dingetje, meer een opmerking. Het is uh, vorige week even gegaan over de, de Denon-app audio. Um, ik heb hem zelf ook gedownload, omdat ik zoiets had van altijd leuk, die audio-apps. Uh, hij valt mij eerlijk gezegd best tegen. Uh, niet alleen omdat de audio een heel stuk zachter is dan bijvoorbeeld van TuneIn... Ik heb hem van de week geprobeerd in de trein met alle raampjes open en dan uh, ondanks dat ik in-ear oortjes heb, heb uh, moet ik hem toch op zijn hart zetten en dan vallen er toch nog dingen uh, niet goed te verstaan. Dus wat dat betreft is hij wat mij betreft afgekeurd. Daarnaast vind ik het jammer dat uh, uh, ondanks het feit dat een grafische equalizer best toegankelijk te maken is, uh, hij eigenlijk niet, niet, niet eens te vinden is in de app. Dus ik, ik wil een keer met Nancy even kijken of we er samen iets meer van kunnen bakken. Maar vooralsnog uh, valt hij mij best wel een beetje tegen. Uh, ik heb wel gezien dat het zoeken van radiozenders wat makkelijker is dan in TuneIn Radio zelf. Want hij gebruikt TuneIn Radio daarvoor. Wil je uh, echt het, het zoekscherm bereiken in TuneIn, dan moet je even op het scherm wijzen. Als je dus inderdaad het, uh, het tekstveld om iets te zoeken wil vinden. Daar wilde ik nog even kwijt over Dennen Audio. Oké, okay. nou dan vind ik het uh, eigenlijk al heel erg mooi geweest voor een... Uh... Knap hete vrijdagmiddag. En ga ik wat mij betreft. Of iemand moet op de valreep nog wat willen zeggen. Jullie een heel goed weekend wensen. Dus nu komt de valreep. Het was een hele korte valreep deze keer. Wat mij betreft jongens. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. En uh, we gaan weer zoeken naar appjes voor de volgende keer. En die vinden we vast wel weer. Wat ik afschreef. Ik had er zin in. En ik heb er de volgende keer ook zeker nog zin in. Groeten en een fijn weekend.